Awa'udhu bilaay al-sameh al-aleen minel shaytan rajeem. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil alameen. Alsalatu salatu wa salamu ala saiyyidi l'murseleen wa khatami el nabiyyin. Wa ala alihi wa ashaabihi wa man bi ihsanin ila yomiddin. Amma ba'ad rabi shrahli sadri wa yassir li amri wa ahlo العuqdatan min lisani yathqahu qawli. Amma ba'ad best brothers and sisters. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakat. Welkom bij deze derde en laatste lezing in de serie van drie onder de titel Helden van Islam. En vandaag zullen wij inshallah ta'ala de laatste held of het verhaal van de laatste held nuttigen in deze lezing. En vandaag openen wij een nieuw hoofdstuk in de islamitische geschiedenis. En binnen dat hoofdstuk openen wij een nieuwe bladzijde waarop het verhaal van een nieuwe held zal worden verteld. Een bladzijde... ...waarop een van de tijgers van islam zal schitteren. Een bladzijde waarop geschreven is met letters van goud. En als wij ons eindpunt van vorige week als startpunt nemen vandaag... ...dat was beter Magdis, toen we het hadden over Salah din en de opening van Jeruzalem. Als wij dat als startpunt nemen vandaag... ...dan gaan wij westwaarts richting het Iberische schiereiland... Voor het verhaal van vandaag gaan wij naar het Spanje en Portugal van vandaag in de middeleeuwen. Dat schiereiland, wat ze het Iberische schiereiland noemen, in de middeleeuwen. Spanje en Portugal heeft 800 jaar lang onder islamitisch gezag gestaan. Ja, en dat Spanje wat vandaag eigenlijk alleen nog maar bekend staat om zijn wonderbaarlijke voetbal elftal... Dat Spanje waarvan het nationale voetbal elftal is uitgegroeid tot een afgod. Dat naast Allah subhanahu wa ta'ala aanbeden wordt. Ja, die moslims laten hun gebed of verkwanselen hun gebed. Om dat elftal te zien spelen. En cafés worden aan god geslagen als dat elftal verliest. Dat Spanje is 800 jaar lang onderworpen geweest. Aan de sharia van Allah subhanahu wa ta'ala. In het jaar 711... ...besloot Moussa bin non ossé ...een van de tijgers van islam eveneens... ...en de heerser van Noord-Afrika... ...hij besloot om vanuit de Maghrib... ...Marokko... ...of in ieder geval dat, ge dat gebied wat in het westen... ...van Afrika lag, dat werd de Maghrib genoemd... ...hij besloot om de straat van Gibraltar over te steken... ...naar het Iberische schiereiland... ...om de islam daar te verspreiden... ...en aan het hoofd van het leger dat de oversteek maakte, stond eveneens een tijger van de tijgers van islam onder de naam Tariq ibn Ziyad. En Tariq ibn Ziyad opende in, in, in het huidige Spanje en Portugal de ene na de andere stad, totdat hij het hele Iberische schiereiland onder de vlag van islam, onder de vlag van la ilaha illallah had gebracht... ...op een klein gedeelte na in het noordwesten van het Schiereiland... ...wat altijd onder gezag van christenen is gebleven. En Moseb no Noseir, om een kleine uitstapje te maken... ...de emir van Noord-Afrika... ...degene die verantwoordelijk was voor de opening van een Endelus... ...om een connectie te maken naar de held waar we twee weken geleden over gesproken hebben... ...als jullie dat nog kunnen herinneren. Hij was de zoon van Nossayr. Musa was de zoon van Nusayr. En Nusayr was een monnik. En hij leefde in Irak. En de stad waar zijn klooster stond, is geopend door Khalid ibn al-Walid. Radiyallahu anhu. En Nusayr kreeg da'wa van Khalid ibn al-Walid. En Nusayr heeft de islam geaccepteerd op uitnodiging van Khalid ibn al-Walid. En Nusayr kreeg een zoon. Moose ibn die uiteindelijk Noord-Afrika zou veroveren en el Endelus zou veroveren. Waar je ook gaat op de wereld, de sporen van Khalid ibn Walid achtervolgen je altijd. En inshallah ta'ala, al de goedheid die uit het Endelus gekomen is, 800 jaar van islam en ontwikkeling en vooruitgang, een kopie van al die goedheid, inshallah, zal op de dag des oordeels. ...in de weegschaal van Khalid ibn Walid belanden. De moslims in Andalus... ...dat is trouwens hoe ze dat gebied hebben ge genoemd. Toen zij het gebied overnamen hebben ze het Andalus genoemd. Andalusië. De moslims daar hebben daar een van de grootste beschavingen opgericht... ...die de geschiedenis van de mensheid heeft gekend. Ze blonken uit. In alle velden. In kennis en ontwikkeling. In kunst en cultuur en architectuur... El Endelus was het enige lichtpuntje in Europa in die tijd. Het Europa van die tijd was een continent dat bedekt was door onwetendheid en achteruitgang en barbarisme als je het zo wil noemen. En El Endelus was eigenlijk het enige lichtpuntje op het Europese continent. El Endelus werd geregeerd door leiders die macht combineerden met taqwa en iman. Daar zijn er zo weinig van en vandaag al helemaal niet. Leiders die politieke bekwaamheid tonen. En macht tonen. Maar dat combineren met imam en taqwa. Dat waren leiders die werden gevreesd door de Europese koning. Om je een idee te geven hoe ver die vrees ging. De koning van Engeland. In die tijd. Als hij een brief stuurde naar Abdurrahman al nasir En Abdurrahman al nasir was een van de sterke leiders van een andalus Als hij een brief stuurde. Dan sloot hij de brief af met... Jouw gehoorzame dienaar. Dat is hoe de koning van Engeland zijn brieven schreef aan Abdurrahman al-Nasir en aan de leiders van el-Andalus. Het el el el andalus is de primaire reden dat er in Europa zoiets als de renaissance heeft kunnen plaatsvinden. Je weet wel de renaissance, de verlichting. Eh, toen mensen opeens het licht begonnen te zien nadat ze... ...duizend jaar in donkerte geleefd hebben... ...kwam er opeens een moment waarop... ...Europeanen eigenlijk zichzelf begonnen te ontwikkelen... ...en kennis begon toe te nemen, et cetera, et cetera. Dat is een periode, dat noemen ze de renaissance. En el endelus is de primaire reden... ...dat die renaissance in Europa heeft kunnen plaatsvinden. En het is ook niet toevallig dat met het einde van een endelus... ...met de val van een endelus... ...samenvalt eigenlijk met... Het ontstaan van de renaissance in Europa. De huidige vooruitgang in Europa... is dus mede te danken aan het tijdperk van het Andalus. Islamitische wetenschappers hebben daar gewerkt... aan de fundamenten van wetenschap... waar de wetenschap van vandaag nog steeds de vruchten van plukt. De hoofdstad van het Andalus is Córdoba, Wat je vandaag noemt Gordoba. De hoofdstad van het Andalus... Córdoba werd het pareltje van de wereld genoemd. En ik zal zo uitleggen waarom het het pareltje van de wereld werd genoemd. Rijke Europeanen kwamen op vakantie in Cortoba... om te genieten van de bezienswaardigheden in Cortoba. Zoals Qasr al-Zahra en Medina al-Zahira en Masjid Cortoba... en de ontelbare tuinen en parken die die stad rijk was. Cortoba was een wereldstad met 500.000 inwoners en dat is een ongekend aantal voor die tijd het was de, de, de tweede stad in de wereld wat betreft uh, inwoners de eerste stad was Baghdad, met 2 miljoen inwoners eveneens een islamitische stad de derde stad was, of de tweede was Portoba en de derde was Eşpilía, Sevilla, ook een stad in Andaluz, en ook een islamitische stad Portoba had 28 wijken 13.000 huizen en dan bedoel ik niet die fletjes waar wij vandaag in wonen. Maar 13.000 vrijstaande huizen omringd met tuinen. En de mensen in Cortoba hadden stromend water in huis. 1300 jaar geleden stromend water in huis. De straten van Cortoba waren verhard met stenen. De straten van Cortoba waren verlicht. Cortoba had straatverlichting. 1300 jaar geleden. En Cortoba had de beste universiteiten van de wereld. De koning van Engeland... waar we het zojuist over gehad hebben... hij schreef een brief aan Abdurrahman al-Nazir... of zijn dochter alsjeblieft mocht studeren in Córdoba. En zo ging het met de rijke Europeanen... die kwamen dan naar Córdoba om daar te leren... van de moslimgeleerden. Alle werkvelden die je kunt bedenken... wiskunde, sterrenkunde, natuurkunde, scheikunde, geneeskunde... Geschiedenis, filosofie, alles kwam uit Koktoba. En Koktoba had 50 ziekenhuizen. 950 jaar later zou het eerste ziekenhuis in Parijs pas gebouwd worden. En 950 jaar eerder had Koktoba 50 ziekenhuizen, 3000 moskeeën, kilometers lange bibliotheken. Dus Koktoba was werkelijk waar, het pareltje van de wereld. En zo ontwikkelde een zich tot een welvarend land. Met een unieke beschaving die voor de rest ongeëvenaard was in, die, in dat tijdperk. Maar toen de dunya haar deuren opende voor de moslims. En de rijkdom in overvloed was. En luxe begon toe te nemen. En de wil om offers te brengen voor de islam afnam. Toen trad een van de natuurwetten van Allah subhanahu wa ta'ala in werking. Namelijk als de moslims zich vastklampen aan de dunya, Als de moslims... Ja, die afstand nemen... ...van jihad... ...en afstand nemen van het idee om offers te brengen... ...voor de islam... ...en als ze de dood niet meer verwelkomen... ...dan zendt Allah subhanahu wa ta'ala... ...zijn vernedering en zijn vernietiging neer... ...op de moslims. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt... ...mal ...walakin an dunya... ala min qablikum. Hij zegt, sallallahu alayhi wa sallam, het is niet armoede waarvoor ik vrees voor jullie. Maar ik vrees dat de dunya haar deuren zal openen, zoals het haar deuren heeft geopend voor degene voor jullie. En dat jullie dan daarin gaan wedijveren, zoals degene voor jullie daarin hebben gewedijverd, En dat het jullie dan vernietigt, zoals degene voor jullie daardoor zijn vernietigd. En de profeet sallallahu Alaihi wasallam zegt: Hij zegt als jullie handel met de met een soort van of rente en jullie volgen de staart van koeien en jullie zijn tevreden met het verrichten van landbouwactiviteiten. En jullie laten de jihad, Dan zal Allah subhanahu wa ta'ala zijn vernedering op jullie neer doen dalen. Totdat jullie terugkeren naar jullie religie. Dus het is een wetmatigheid dat wanneer de moslims zich vast gaan klampen aan de dunya En afstand nemen van de islam. Dat Allah subhanahu wa ta'ala zijn vernedering op hen doet neerkomen. En dit overkwam de moslims in el-Andalus. De eenheid, verdweegd. ja, en die na die gigantische beschaving waar we het net over gehad hebben, of waar we net even, ja, en die één glimp van hebben opgevangen. Want daar kun je uren over praten. Na die gigantische beschaving die ze daar op touw hebben gezet, verdween de eenheid. En begonnen de prinsen te vechten om de macht. En elke prins wilde zijn eigen territorium vergroten. En nog erger, ze zochten hulp bij de kruisvaarders in het noorden. Ja, niet dat gedeelte van het Endelus, wat nooit veroverd is, waar altijd kruisvaarders, staatjes hebben eh, bestaan. Daar zochten zij hulp bij tegen elkaar. Precies hetzelfde als wat we vorige keer gezegd hebben over die prinsen in Shem. Die tegen Salah al-Din vochten en die, eh, ja, die hulp zochten bij de kruisvaarders in, in Filastien. En op een goed moment in de andalus waren er 22 emiraatjes. 22 landen. En aan het hoofd van elk zo'n emiraatje stond een zogenaamde emir al mumini Een leider van de gelovigen. En ze noemden zichzelf met allerlei grote bijnamen. Al-mu'tamid allah al mutasim billah, al-mu'tadid. Zaken waar je alleen maar om kunt lachen. Een kleine leider die misschien zeggenschap heeft over een stadje of twee of drie dorpjes bij elkaar die noemt zich Amir al mumini en hij heeft zichzelf eigenlijk uitgeroepen als, uh, als koning van een land en hij geeft zichzelf een bijnaam waarvan je denkt, ja dit is een berg van een keer en de christelijke koninkrijkjes in het noorden maakten daar natuurlijk gretig gebruik van zij maakten gebruik van die verdeeldheid onder de moslims en dus zij begonnen terrein te winnen op de moslims en de moslims begonnen jizia te betalen aan de christenen Jizia, belasting, ja niet datgene wat de christenen juist aan de moslims moeten betalen om in veiligheid te kunnen leven. Dat moesten de moslims nu betalen aan de koningen van, eh, van el-Endelus. Of in ieder geval de, koningen, de koninkrijken die gevestigd waren op dat schiereiland. En toen gebeurde iets wat niemand voor mogelijk hield. Een van de grootste steden van el-Endelus viel in handen van de kruisvaders. Toledila, Toledo, Toledo. De best beschermde stad in El Endelus. Ja, niet met de beste forten en de beste muren. Ja, yani niet zomaar een stad die over te nemen is. Maar toch kon het gebeuren dat uh, Toledo werd overgenomen. En je zou verwachten dat als de kruisvaders terrein gaan winnen op de moslims, dat ze dat doen aan de oevers van El Endelus. Maar Toledo ligt in het midden van El Endelus. Toledo ligt in het midden van Spanje. En toch waren de kruisvaders in staat om deze. Stad over te nemen. En niet zomaar een stad. Toletila. De best beschermde stad van de Andalus. En drie maanden lang. Hebben de kruisvaders deze stad belegerd. Totdat de inwoners van Toletila genoodzaakt waren. Om insecten te eten en ratten te eten. Om te kunnen overleven. Sterker nog ze aten de lichamen op van degene die dood gingen. Zo Erg was het gesteld met de inwoners van Toledila. En op steenwoop afstand van Toledila lagen de 22 zogenaamde emiratjes met de zogenaamde Omara al-Mu'mini. En niemand schoot ze te hulp. En Toledo viel in handen van de kruisvaders en kwam nooit meer terug in handen van de moslims. En de ulama's spraken zich uit over deze situatie. De geleerden en de dichters spraken zich uit over deze situatie. En het is uh, van belang om te kijken wat dichters gezegd hebben... omdat dichters eigenlijk een soort van media waren in die tijd. Zij waren eigenlijk een soort... Uh, adequate weergave van, van de situatie op dat moment. En een van de dichters zei... Ja, ehle Andalusin, illa min wasati. Hij zegt... oh mensen van een andalus Pak je spullen, wegwezen. Je hebt niks meer te zoeken in een Endelus. Als een kleed wordt gescheurd, dan scheurt zij aan de zijkant. Maar wat ik zie, is dat het kleed van het schiereiland gescheurd is in het midden. En hij doelde natuurlijk op Tolait: een stad in het midden van zo'n macht of van eens zo'n machtige Koninkrijk, kon in handen vallen van de kruisvaders. En een andere dichter zegt. ومما زهدني في أرض أندلس القاب معتمد فيها ومعتذد القاب مملكة في غاية موضعها كالهجر يحكي انتفاخ صولة الأسد. دايس دايخ تكذف. Wat ik niet begrijp is dat die omara zulke grote bijnamen. De 'ma'atme' dan de 'ma'atad. Het hij zegt. Het is net alsof een kat zich voelt als een tijger. als hij uh, ...lucht in zijn longen blaast... ...en dan wat groter lijkt... Hij doet net alsof hij een tijger is... ...maar een kat blijft natuurlijk altijd een kat. En op een zekere dag... ...stuurde Alfonso... ...de zesde... ...de koning van Cristela... ...Cristela Castilië in het Nederlands... ...dat is uiteindelijk het koninkrijk... ...wat Spanje zou worden. Na de val van el Andalus... ...is uh, Cristela eigenlijk uitgegroeid... ...tot het Spanje dat wij vandaag kennen. En deze Alfonso... Hij stuurde een van zijn medewerkers naar de emir van Ashbilia, uh, van uh, Sevilia. Ash hij, hij stuurde een boodschapper. En deze uh, emir deze van, van uh, Ashbilia heette Al-Mu'tamid al Allah. Weet zo'n geweldige bijnaam wat niks voorstelt. Al-Mu'tamid al Allah. En hij stuurde hem om Jizya op te halen. Want Jizya is iets wat je jaarlijks afgeeft. Dus... Het, het, de tijd was weer aangekomen om belasting te betalen. Dus hij stuurde een van zijn belastingconsulenten om de jizya te komen innen. Maar dit keer had Alfonso nog een verzoek. Hij kwam niet alleen de jizya halen. Hij had een verzoek. Hij zei tegen Moetemid. Mijn vrouw is zwanger. En binnenkort moet ze bevallen. En ik wil dat ze bevalt in Masjid Kotoba. Ik wil dat mijn vrouw bevalt in de moskee van Cortoba. En de moskee van Cortoba was het pareltje van de wereld. Het grootste moskee van, van de wereld in die tijd. En Alfonso de arrogante. En zo zijn de koufar ook. Als ze macht hebben dan zullen ze eigenlijk alles in het werk stellen om mensen te vernederen. Kijk wat een vernederend verzoek. Hij wil dat zijn vrouw geboorte geeft aan haar zoon in Mesjid Cortoba. En hij, ver, hij zond dit ver, verzoek mee met een Jood. Wat eigenlijk een soort complementering is in de vernedering. En al muatamid ala Allah ibn al Abbad die jaren van vernedering achter de rug heeft. ja, yani, Hij betaalt natuurlijk Jizya al jaren. En hij zoekt hulp bij de kruisvaders tegen zijn broeders. Dus dat, is, dat zijn allemaal vormen van vernedering. Maar het verzoek van Alfonso om zijn vrouw te laten bevallen in Masjid was schoot hem in het verkeerde keer gehad. Ja yani, en alhamdulillah er zat nog een klein beetje overblijfselen van Izzah in zijn hart. En hij kon het niet verkroppen dat Alfonso met dit verzoek kwam. Dus wat deed hij? Hij zei tot hier en niet verder. Afgelopen met de vernedering. Hij stuurde een brief terug naar Alfonso en hij zegt Alfonso je vrouw kan de pot op. En de jizya die jij normaal altijd van mij kreeg kun je ook vergeten. Die krijg je niet meer. En natuurlijk, Alfonso werd, zoals we dat op straat zeggen, para. Hij denkt, wat is er aan de hand? Deze man betaalt mij al jaren. Betaalt hij mij Gizia? En nu komt hij bij de handen. Wat is er aan de hand? Dus hij mobiliseerde een leger. En hij marcheerde naar Espiliya. En hij belegerde de stad. En het was wachten totdat de inwoners van Espiliya zich zouden overgeven aan de koning van Christele, Alfonso de VI. En tijdens die belegering van Espilia stuurt Alfonso, arrogant als hij is, een brief naar de al-Allah. En hij zegt tegen hem, moet je luisteren. Hij wil hem het idee geven dat hij niks voorstelt. Hij zegt, het enige waar ik hier last van heb, zijn de vliegen. Dus hij wil hem eigenlijk het idee geven van jij en jouw leger die daar gestationeerd is in Espilia En alles wat jij aan wapens hebt, doet mij helemaal niks. Het enige waar ik hier last van heb, zijn de vliegen. Dus hij zegt tegen hem marwaha nefs. Stuur mij een speeltje zodat ik mezelf daarmee kan vermaken gedurende die tijd dat ik hier aan het wachten ben tot het jaar je gaat overgeven. Kijk wat een, ja, een vernederende verzoek. En het Antwoord op deze brief van Alfonso VI. En het antwoord van een Mu'tamid was één zin. Eén zin. En die ene zin heeft ervoor gezorgd dat Alfonso zijn spullen pakte, zijn leger ontmantelde en de belegering van Ashpiliya links liet liggen en terug naar huis ging. Terwijl hij shakend op zijn knieën, ja, niet terug naar huis ging. Eén zin. Wat heeft een Mu'tamid, ibn Abbaad, gezegd? Hij zei: Ja, Alfonso. Hij zei al oh, Alfonso, als jij niet teruggaat, dan zal ik jou een speeltje sturen van de Morabitin. En toen Alfonso hoorde, Al Morabitin, pakte hij zijn spullen en keekde hij terug naar huis, shakend op zijn knieën, zoals we net hebben gezegd. Wie zijn de Morabitin? En waarom werd Alfonso zo bang toen hij hoorde dat Mu'tamid mogelijk, mogelijkerwijs hulp zou gaan zoeken bij de Morabitid? Waarom? Om antwoord te geven op deze vraag gaan we naar de woestijn van zuid mauritanië En we gaan naar het jaar 437 van de Hijra. Wie dat even snel kan omrekenen, die weet dan welke. Jaar het van de Gregoriaanse telling is. In de woestijn van Zuid-Mauritanië woonden grote berberstammen. Ja, yani, die grote stammenfederaties, waaronder allemaal andere berberstammen, uh, vielen. Deze stammen waren eeuwen geleden in de islam getreden. Ja, yani, die sinds Rok ibn Nafi' de eerste keer. Uh, Noord-Afrika veroverde. En daarna werd het nog een keer veroverd door Moezab Noonzee. Waar we het net over gehad uh, hebben. En deze stammen waren in de islam getreden sinds die tijd. Maar ondertussen waren ze volledig van het pad afgeraakt. Alcohol en zinnen waren aan de orde van de dag. Onderdrukking, moord, uh, roofpartijen, shirk. Mensen aanbaden van alles naast Allah subhanahu wa ta'ala. En in dit gebied woonde een man. En deze man was niet tevreden met de status quo. Hij was niet tevreden met hoe de situatie in zijn gebied was. En hij heette Yahya ibn Ibrahim el-Judali. En hij was van de stam Judala. De twee stammen die woonden in die gebieden waren Judala en Lemtuna. Yani, dat, dat waren de stammen die daar vertegenwoordigd waren in dat gebied van Zuid-Mauritanië. En deze man Yahya ibn Ibrahim el-Judali. Hij was dus van de stam Judala. Hij was niet tevreden met deze situatie. Maar wat kon hij doen? Hij was in zijn eentje. Ja, Wat kan hij beginnen tegen een hele maatschappij die ontspoort is en die van het pad af is. Hij dacht, wat kan ik doen? Ik ben niet tevreden, maar ik kan, ik kan met mijn handen eigenlijk, kan ik weinig aan de situatie veranderen, veranderen. Dus hij bedacht, weet je wat, ik ga op hajj. En als ik terugkom van hajj, dan ga ik langs Al-Qayrawan. En Al-Qayrawan is een stad in Tunesië, een grote metropool eigenlijk, een grote stad in, in, in, in uh, Tunesië. Dus hij deed wat hij bedacht heeft. Hij ging naar de hajj, naar al qayrawan En hij kwam daar iemand tegen. Een geleerde, een grote geleerde met de naam Abdullah ibn Yasi. En dit is een naam die je moet gaan onthouden. Want Abdullah ibn Yasi zou in zijn eentje de koers van de geschiedenis van Afrika veranderen. Abdullah ibn Yasi. Yahya ibn Ibrahim vraagt aan Abdullah ibn Yasi wil je met mij meegaan naar de woestijnen van Mauritanië? Naar dat gebied waar het leven hard is? Naar de mensen die verzonken zijn in shirk en in, en in dwaling? Wil je met mij meegaan om da'wah te doen bij deze mensen in de hoop dat zij terugkeren op het pad van islam? En Abdullah ibn Yasin is een grote geleerde. Het is niet zomaar een willekeurige iemand, een grote geleerde. En hij heeft honderden studenten. En hij woont in een van de metropolen van islam. Al Qayrawan. Aan de kust van de Middellandse Zee. En lekker weer. En alle gemakken van een grote stad zijn aanwezig. Maar dit weer hield hem er niet van. Om af te dalen. Naar de diepste woestijnen van Mauritanië. Naar Zuid-Mauritanië. Met Yahya ibn Ibrahim al-Judali. Om daar wat te gaan doen. Bij Judala en Lemtuna. Bij deze twee stammen dus hij ging met, zich mee, met, met hem mee. En hij kwam aan in Zuid-Mauritanië en hij begon duwen te doen. Maar de mensen wilden helemaal niks weten van deze duwen. Ze zaten helemaal niet te wachten op islam. De noodzakelijke weerstand die de boodschap van de islam oproept, deed zich meteen voor. Het is een wetmatigheid dat wanneer islam gepresenteerd wordt aan grote groepen mensen, dat er altijd een gedeelte van die mensen is die weerstand zal bieden aan de boodschap. De vooraanstaande. Degene met belangen in zo'n samenleving. Degene die profiteren van een samenleving die verstoken is van de leiding van Allah. En hij werd zelfs bedreigd. En even later werd hij zelfs de stad uitgegooid. En Yahya bin Ibrahim degene die hem gehaald heeft hij zegt tegen hem oké okay, we hebben het geprobeerd ga maar terug naar Al-Qayro'an de laat deze mensen maar verzinken in hun dwaling ga maar terug naar jouw studenten en ga maar ook, uh, ja, die goedheid verrichten voor jouw mensen en laat deze mensen maar maar Abdullah heb nu zien, is een echte da'i hij is een echte da'i hij weet dat weerstand noodzakelijk is en hij laat zich ook niet door de weerstand ja, van, van zijn missie afbrengen hij weet dat dit, degene die uitnodigt naar islam, dat hij uh, bevochten zal worden. Dat hij zelfs gedood zal worden. Want hij weet, hij heeft de Koran gelezen en daarin heeft hij de verhalen van de profeten gelezen. Die keer op keer, als zij de islam presenteerden, weerstand kregen van een deel van de samenleving. Dus hij ging door met zijn dawa en hij deed wat een echte da'i moet doen. Namelijk de strategie aanpassen. Als blijkt... Dat deze niet werkt. Net zoals de profeet Noor salam. zijn strategie keer op keer aanpaste. Hij nodigde de mensen publiekelijk uit. Als dat niet werkte dan privé. Dan openlijk. Als dat niet werkte dan op individueel niveau. Ja en je strategie aanpassen als blijkt dat, dat die niet werkt. Of dat hij eh, dat dat dat geen, geen vruchten afwerkt. En zo ging Abdullah ibn Yasin door met zijn missie. Ondanks de weerstand en ondanks de bedreiging. Hij paste zijn strategie aan. En wat deed hij? Hij daalde nog verder de woestijn in. De grens over naar Senegal. het Senegal, Dat land wat wij vandaag als Senegal zeg maar, aanduiden. En aan de oever van een rivier. In Senegal. Plaatste hij zijn tentje. En hij ging in dat tentje leven. En dat tentje zou het begin worden. Van een enorm groot koninkrijk dat zich zou uitstrekken over een derde van Afrika. En Abdullah ibn Yassin nodigde de mensen in die stad waar hij eigenlijk was verbannen. Hij nodigde de mensen uit naar zijn tentje in de woestijn van Senegal. Eén voor één. Stapsgewijs. En hij leerde ze de islam. En hij leerde ze de correcte aqidah. En hij leerde ze hoe ze Allah subhanahu wa ta'ala moesten aanbidden. En hij leerde ze jihad. En hij leerde ze paardrijden en omgang met wapens. En hij leerde ze alle aspecten van de islam, ja, yani, en het was een Islamic studies course, op maat gesneden. En stapsgewijs begonnen de mensen gehoor te geven aan de da'wah van Abdullah ibn Yassin. Natuurlijk eerst de jongeren, de jongeren van die stad die. Eigenlijk wel wilden maar niet konden omdat ze werden tegengehouden door alle obstakels waar de jongeren van vandaag ook door worden tegengehouden. Zij waren de eerste die, op, die gehoor begonnen te geven aan de oproep van Abdullah ibn Yasin. En zij verzamelden zich om hem heen en steeds meer mensen begonnen uh, zich te verzamelen om Abdullah ibn Yasin. En de mensen die hij islam leerde die keken terug en haalden hun families en zo groeide de de, de, de, de, zeg maar de volgelingen van Abdullah ibn Yasin. En dat ene tentje waarin zij zaten was niet meer genoeg. Dus zij maakten nog een tentje. En nog een. En nog een. En nog een. Totdat ze een kleine gemeenschap hadden gesticht van moslims die de islam leerden. Zoals de islam is geopenbaard aan de oevers van de rivier van Senegal. En in vier jaar tijd is het aantal mensen dat gehoor gegeven heeft aan de dawa van Abdullah ibn Yasin uitgegroeid. Tot, vier, tot, tot, duizend, tot duizend duizend man die gered zijn uit de donkerte van Jahiliya en die bereid waren om de da'wa van Abdullah ibn Yazid te accepteren door de da'wa van één man hij heeft inmiddels in vier jaar tijd duizend man gered omdat hij bereid was om de luxe van het achter zich te laten. En om af te dalen in de diepste woestijnen van Mauritanië. Je moet er wel wat voor over hebben beste moslims. Als je wil dat deze islam verspreid wordt. En één man. Vergeet niet waar het allemaal begonnen is. Bij Yahya ibn Ibrahim al-Judali. Die... ...keek om zich heen en zag dat de mensen van het pad waren afgedwaald... ...maar deze status quo niet wilde accepteren. Hij wilde wat doen, hij kon niks doen. Het enige wat hij kon doen is afreizen naar het Qayruan ...en kijken of daar iemand was die hem kon helpen. Onderschat daarom niet, beste moslim en beste moslima... ...wat jouw bijdrage aan de islam kan zijn. Denk niet dat jij niks kan veranderen. Denk niet dat jij de middelen en de mogelijkheden niet hebt... om. Verschil te maken. Dat kun je wel. Kijk maar naar Yahya ibn Ibrahim al-Judari. Hij had ook kunnen denken zoals velen van ons vandaag denken. Wat kan ik in mijn eentje doen? Laat de mensen maar afdwalen. Ik ga mijn eigen leven leiden. En dan was dit allemaal nooit gebeurd. Maar dit is nog niet alles. Deze duizend man is nog niet alles. Want toen kwam Allah subhanahu wa ta'ala de moslims tegemoet. Deze duizend man waar we het net over hadden. Deze duizend man... ...waren allemaal van de stam Judea, ...die ene stam... Hè, ...die in dat gebied van Mauritanië leefde. Toen kwam Allah... Subhanahu wa ...de moslims tegemoet. Want hij leidde... ...de stamhoofd... ...van die andere stam... ...lemtoona... De stamhoofd van Lemtoona de, de, de stam die nog niet gehoor gegeven had aan de oproep van Abdullah ibn Yassin. Allah subhanahu wa zorgde ervoor dat de islam in zijn hart kwam. En hij gaf gehoor aan de oproep van Abdullah ibn Yassin. Maar hij deed precies hetzelfde wat Sa'd ibn Mu'ad radiyallahu anhu eeuwen geleden had gedaan. Ja, yani in de tijd van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Sa'd ibn Mu'ad was ook een stamhoofd. En toen hij moslim werd keerde hij terug naar zijn stam. En hij zei tegen de mensen. Ik zal nooit meer met jullie praten als jullie niet allemaal de islam accepteren. En hij zorgde ervoor dat de islam in één klap werd verrijkt door een hele stam. En Yahya ibn Omar al-Lamtouni. Dat was de stamhoofd van Lamtuna, Niet in de war raken met Yahya ibn Ibrahim al-Judali. Dat was die ene eindling die naar Al-Qayrawaan ging. Dit is Yahya ibn Ibrahim al-Lamtouni. Ibn Omar al-Lamtouni. Allah subhanahu wa ta'ala leidde hem. En hij deed dus precies hetzelfde als uh, Sa'd ibn Mu'ad. Hij ging naar zijn stam en hij zorgde ervoor dat zijn hele stam in één klap de islam accepteerde. En in één klap zich aansloot bij de da'wa van Abdullah ibn Yasin. Allahu Akbar, wat een geweldige overwinning voor de da'wa van Abdullah ibn Yasin. En kort, kort de tijd nadat Yahya ibn Omar al-Lamtooni deze geweldige daad gerichte, overleed hij. Hij overleed. En de leiding van de stam Lemtoona werd overgenomen door een man. Waarvan als je vandaag iets vergeet. Zorg dan in ieder geval dat je zijn naam niet vergeet. Abu Bakr ibn Omar al Abu Bakr ibn Omar al De broer van Yahya ibn Omar al Hij nam de leiding over van Lemtoon. Van, van de stam Lemtoona Toen zijn broer overleed. En omdat de moslims daar in tenten leefden. We hebben gezegd, elke keer als er mensen bijkwamen, dan stichtten ze een aantal nieuwe tentjes. Omdat ze daar in tenten leefden, in het noorden van Senegal en het zuiden van Mauritanië, noemden zij zichzelf al-morabitoon. Al-morabitoon. Ribat in het Arabisch, ja, niet tent. Dus omdat zij daar in tenten zaten, noemden zij zichzelf al-morabitoon. En Abu Bakr ibn Omar... Heeft de leiding overgenomen van Jamaat al-Morabitin. Een kleine Jamaat van, ja, die enkele duizenden moslims. die daar in de diepste woestijnen. niemand wist nog van hun bestaan. in de diepste woestijnen van Senegal en zuid mauritanië bezig waren met de islam aan het verspreiden. Hij nam de leiding over van Jamaat al-Morabitin. En Abdullah ibn Yassin. ...ging door met zijn da'wah... ...want de stammen, de berberstammen... Yani in, in, ...in die omgeving waren oneindig groot... ...dus hij ging door met zijn da'wah... ...totdat hij uh, omkwam... ...tijdens een van zijn da'wah-tochten... ...en hij stierf als shahid. ...en Abu Bakr ibn Omar zette de da'wah... ...van Abdullah ibn Yassin voort... ...en op een gegeven moment... ...hoort Abu Bakr ibn Omar al lamtuni ...dat er in het zuiden van Senegal... ...oneenigheid was ontstaan tussen twee stammen... ...en hij daalt af... ...hij daalt af... ...waar het zijde van Senegal... ...om deze ruzie op te lossen. Maar voordat hij dat doet... ...wijst hij een plaatsvervanger aan... ...die zolang als hij weg is... ...de zaken moet waarnemen... ...en jamaat al Murabiti moet leiden. Wie is deze man? Jozef ibn Tashfin. Jozef ibn Tashfin. En 41 minuten nadat wij begonnen zijn met deze lezing... Komen wij bij Yusuf ibn Tashfin, Degene waarvoor jullie eigenlijk zijn gekomen. Waarom? Omdat zonder Abdullah ibn Yasin. En zonder Abu Bakr ibn Omar al-Lamtuni. En zonder Yahya ibn Ibrahim al-Judali. Was er geen Yusuf ibn Tashfin. Net zoals wij vorige, vorige week hebben gezegd. Dat zonder Imad al-Din Zenki. En zonder Din Mahmood. Was er geen Salah al-Din al Ayyubi. We moeten iedereen zijn recht geven. En Abdullah ibn Yasin en Abu Bakr ibn Omar. Zijn eigenlijk... De, de, de, of Jozef ibn Tashfin is het product van deze twee mannen. En overigens, Yusuf ibn Tashfin was de neef van Abu Bakr ibn Omar al-Amtoen. Jozef ibn Tashfin neemt de leiding over van Jamaat al-Morabitin. Wat ondertussen uitgegroeid is tot een klein, klein landje. En hij wacht tot Abu Bakr ibn Omar terugkomt. Want hij is maar tijdelijk aangesteld als leider van Jamaat al-Morabitin. Dus hij wacht tot Abu Bakr terugkomt, en hij wacht en hij wacht en hij wacht en Abu Bakr ibn Omar al-Lamtuni komt niet terug want Abu Bakr ibn Omar elke keer als hij klaar was met een stam elke keer als hij dauwen had gedaan bij een stam dan zag hij dat er een andere naburige stam was die de islam niet kende. Dus dan ging hij verder met de islam verspreiden. En als hij klaar was met die stam, dan zag hij dat er nog een andere stam was. En hij ging door met zijn jihad en hij ging door met zijn da'wah totdat hij de islam in vijftien Afrikaanse landen had gebracht. Vijftien Afrikaanse landen. En wat denken jullie dat Yusuf Ibn Tashfin in die tussentijd heeft gedaan? Achteroverleunend wachten tot Abu Bakr ibn Omar al-Lamtuni terugkomt? Dat is niet de persoonlijkheid van Yusuf ibn Tashfin. Yusuf ibn Tashfin bedacht zich: als Abu Bakr niet terugkomt en bezig is met islam en da'wah en jihad in het zuiden, dan ga ik jihad en da'wah verrichten in het noorden. Dus Yusuf ibn Tashfin ging naar het noorden, naar het noorden van Mauritanië, het zuiden van Marokko, naar de woestijnen van Algerije en hij kwam daar Berberstammen tegen. ...die volledig van het pad afgedwaald waren. Hij zag daar dingen eigenlijk, ja, die, die het hart niet kan accepteren. Mensen die waren afgedwaald van de islam. Uh, mensen die afstand hadden genomen van de fundamentele leerstellingen van de islam. Mensen die, ja, die hele stammen, die schapen aanbaden. Schapen. Mensen die beelden aanbaden. Uh, en, en in een van de stammen was iemand opgestaan die zichzelf tot profeet had verheven... Hij claimde profeetschap zonder het profeetschap van, van de profeet sallallahu alaihi te ontkennen overigens. En deze man was Hayyim ibn Manallah. En hij heeft de hele geloof yani, euh, door de war gehaald. Hij de mensen om eieren te eten. Maar hij stond ze toe om, varkens, om de vrouwtjes varken te eten. Je hoeft er geen uh, wudhu en husum meer te doen. Je hoeft er geen hadsh meer te doen. Je hoeft ook niet vijf keer te bidden. Alleen maar twee keer. Eén in de ochtend en één in de avond. Yani, hij heeft... Een rotzooitje gemaakt van de, van, van de islam. En de mensen volgden hem. De mensen uit onwetendheid volgden hem. Dit is wat onwetendheid met mensen doet. Onwetendheid is een grote maatschappelijke ziekte. Het kan zo ver leiden dat normale mensen met verstand iemand gaan volgen. Die claimt een profeet te zijn. En die dan met dit soort ja, die gekkigheden komt. En de mensen accepteren dat ook nog. Dus Yusuf ibn Tashfin trok tegen deze Jahiliya ten strijde. De een na de andere stam keerde terug naar de islam. Totdat hij heel Mauritanië, heel Marokko, heel Algerije en heel Tunesië onder zijn gezag had geplaatst. En hij stichtte een stad. Welke stad? Marrakesh, Marrakesh, wat wij vandaag kennen van... Van alles en nog wat. Maar dit was de hoofdstad van Dawlat al-Murabi. Dit was de stad, de stad van Yusuf ibn Tashfin. En het eerste wat Yusuf ibn Tashfin hier gebouwd heeft, was een moskee. Net zoals de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Het eerste wat hij bouwde in Medina was een moskee. En vanuit hier, vanuit Morakus, werd meer dan een derde van Afrika geregeerd. En na 15 jaar komt Abu Bakr ibn Omar al Lemtouni terug. Hij zou eventjes weggaan om een ruzie te sussen en hij bleef 15 jaar weg. En na 15 jaar komt hij terug nadat hij in de woeste woestijnen van Afrika de islam heeft verspreid de islam is zoals ik net al zei 15 Afrikaanse landen binnengegaan door de jihad en de dawa van Abu Bakr ibn Omar al-Lamtuni en daarom zeggen wij beste moslim dat je deze naam moet onthouden, dit zijn de mensen die de geschiedenis hebben ingekleurd met de kleuren van de islam en als hier mensen zitten uit Nigeria of Mali of Gabon of welk Afrikaans land ook vanaf ongeveer het midden weet dan dat Abu Bakr ibn Omar al toen hij degene is die islam bij jou en jouw land heeft gebracht. En hij komt terug na 15 jaar. En, Yusuf, en hij ziet dat Yusuf ibn Tashfin niet is stil blijven zitten. Jozef ibn Tashfin heeft Doula al morabitin verder naar het noorden uitgebreid. En een enorm machtig koninkrijk gecreëerd. En hij heeft een stad gesticht die er nog niet was toen Abu Bakr ibn Omar al-Lamtuni er was. Morakus, een, een grote stad. En hij ziet dat allemaal en hij doet iets... En Yusuf ibn Tashfin zegt tegen hem... Na al die jaren zegt hij tegen hem... Hier heb je het leiderschap, ik was tijdelijk aangesteld. Dus, tafadda. En Abu Bakr ibn Omar al-Lamtouni doet iets wat... Keer op keer zeggen we dit. Wat alleen in de geschiedenis van islam voorkomt. Jullie hebben nou twee weken de tijd gehad... Sinds de eerste keer dat ik het gezegd heb... Om met een voorbeeld te komen... Dat dit wat ik zojuist ga vertellen gebeurd is in, een, in de geschiedenis van andere volken. Ik heb nog niemand gehoord. Abu Bakr ibn Omar al lamtuni Zegt tegen Jozef ibn Tashfin. En te bil minni. <coughs> Jij hebt meer recht. Op het leiderschap dan ik. Hij zegt, jij hebt meer recht op het leiderschap dan ik. Ik heb mijn vreugde gevonden in de diepste woestijnen van Afrika. Ik heb mijn vreugde gevonden in het verspreiden van de islam. In de diepste woestijnen van Afrika. Dat is... Waar ik voor geschapen ben, dat is wat ik ga doen. Ik hoef geen machtig land te leiden. En te ahakko bil mulki Minni. Jij bent nu de koning van Dolat al-Morabitin. En Abu Bakr gaat terug naar het midden van Afrika. En hij gaat door met zijn jihad. En hij gaat door met zijn da'wah. Totdat hij in een van de veldslagen gedood werd en stierf als shahid. En Yusuf ibn Tashfin is nu de leider van een gigantisch groot land. Dawlat al-Murabitin. Van Marokko in het noorden tot midden Afrika in het zuiden. Van Tunesië in het oosten tot de Atlantische Oceaan in het westen. Eén groot, sterk en machtig land. Dawlat al-Murabitin. Een land dat gebaseerd is op de fundamenten van islam. Niet zomaar een land. Een land dat regeert met de sharia van Allah subhanahu wa ta'ala. Een volk. En niet alleen maar... Gebieden. Nee, een volk ook dat opgevoed is door Abdullah ibn Yasin. Door Abu Bakr ibn Umar al Lemtouni en Yusuf ibn Tashfi. Mensen uit de woestijn die een harde levensstijl gewend zijn. Mensen die bereid zijn om offers te brengen voor de islam. Mensen wiens levensmotto is da'wa en jihad. En daarom beste moslims. En daarom toen Alfonso de zesde hoorde. Al-Murabitin. Keerde hij met de staart tussen zijn benen terug naar huis. Want Alfonso de Hij weet wie Yusuf ibn Tashfin is. En hij weet wat doolat al Morabitien is. Hij weet dat hij geen enkele kans maakt tegen deze mujahideen. Tegen deze mensen die opgevoed zijn in de woestijn. Die de luxe van de stad niet kennen. Mensen die opgevoed zijn met het zwaard in de ene hand. En de Koran in de andere. En op dit moment... We gaan terug naar Alfonso en al Temid. Op dat moment in Al-Andalus, nadat dit voorval was gekomen, eh, voorgevallen tussen Al-Mu'atamid en Alfonso, yani dat verzoek om zijn vrouw te laten bevallen, et cetera, vond er in Al-Andalus een politieke top plaats. Een politieke top, yani tussen de 22 omara al mu'mini, tussen al die leiders die Moluk Tawa'i worden ze genoemd. En wat staat er op de agenda van deze top? Wel of niet hulp gaan vragen aan Yusuf ibn Tashfin. Tegen de koninkrijken van, van het noorden. Yani tegen Alfonso en Christelle. Wel of niet uh, yani hulp gaan vragen bij Yusuf ibn Tashfin. De meeste omar... waren van mening dat het geen goed idee was. Waarom? Hun argument was: Als Yusuf ibn Tashfin. komt naar de Endelus. Naam, dan zal hij de kruisvaders bestrijden. En hij zal overwinnen. Want Yusuf is. ja, yani, die dood is de Morabidin. Maar hij zal dan ook de Endelus overnemen. En, hij zal, en wij zullen dan onze macht kwijtraken. Kijk naar deze mensen. In plaats van dat ze zich zorgen gaan maken over de islam en over het voortbestaan van een islam in de Endelus, maken zij zich zorgen over hun kleine koninkrijkje van een stad misschien zo groot als Hilversum. En de meesten van hen zeggen nee, we doen het niet. En toen stond de Moarte. Al Allah ibn Abbas, al-mu'tamid, weet je wel, degene die Jizya betaalde en die jarenlang vernederd werd. Hij stond op en hij deed een wonderbaarlijke uitspraak. Hij zei: "La jimal fi sahra' maghrib min khanazir fi Europa." Hij zegt: "Na'am." Het kan zijn dat Jozef ibn Tashfin komt en dan, als hij Alfonso verslagen heeft, de endeloos overneemt. Maar, zegt hij, ik ben liever een kameleherder in de woestijn van Marokko dan dat ik een varkensherder ben in Europa. Met andere woorden, ik ben liever een slaaf voor Jozef ibn Tashfin, een moslim, een mujahid, een mu'ahid. Ik ben liever een slaaf voor hem dan dat ik een slaaf ben voor Alfonso, de mushrik. En. Een van de andere omra, Al-Mutawakkil eh, euh, al-Allah ibn al-Aftas. De enige die geen jizya betaalde aan, aan, de, aan de christelijke koning. Hij stond ook gelijk op. Ja, dit was ook één van die 22 die nooit jizya betaald heeft. Dat was deze Al-Mutawakkil ibn al-Aftas. Hij stond op en hij zei gelijk tegen hem, gaan we doen. We gaan Jozef ibn al bijhalen. En toen konden de andere omara natuurlijk niet achterblijven. En de conclusie van de top was... We gaan Yusuf ibn Tashfin vragen om hulp. Dus een delegatie van geleerden en, en, en, en, en diplomaten stak de zee over naar Al-Maghrib en vroegen Yusuf ibn Tashfin om hulp. En Yusuf ibn Tashfin was blij, ontzettend blij met dit verzoek: weer een mogelijkheid voor hem om jihad te verrichten, weer een mogelijkheid om de islam te verspreiden en weer een mogelijkheid, om de, of de eerste mogelijkheid voor hem om de kruisvaders te bestrijden. En de reactie van Yusuf ibn Tashfin was een reactie van een echte mujahid. die uit is op de tevredenheid van Allah, niet op de tevredenheid van mensen. Dus Yusuf ibn Tashfin gaat mee met de omara van Al-Andalus met die delegatie en hij neemt mee 7000 soldaten. Van de 500.000, had ik dat al verteld dat het leger van Yusuf ibn Tashfin in Dawlat al-Muqabiti 500.000 soldaten telde. Daarom was Alfonso zo bang. Hij weet wat Yusuf Ibn Tashfin in huis heeft. En Mohim, 500.000 soldaten heeft hij gestationeerd in Afrika. En daarvan neemt hij er maar 7.000 mee. Want Yusuf Ibn Tashfin heeft ook politieke bekwaamheid. Hij weet dat je een gebied zo groot als een derde van Afrika niet kunt overlaten aan de vrouwen en de kinderen. Dus het leger moest achterblijven in Afrika om het gebied, het territorium van Dolat al morabitin te beschermen. Dus hij neemt zijn 7000 soldaten mee. En hij steekt de straat van Gibraltar over, die wij ook elke zomer oversteken. Die heeft Jozef ibn met zijn houten bootje ook overgestoken. Maar dan niet om naar Marokko te gaan en te genieten van watermeloen en, en druiven en vijgen. Maar om naar Spanje te gaan en te genieten van de zwaarden van de kruisvaarders. Hij steekt de straat van Gibraltar over en opeens wekt de zee wild. De zee voortwild. En Yusuf ibn Tashfin heeft een band met Allah. En hij vraagt aan Allah subhanahu wa ta'ala. En hij doet dua en hij zegt. Als er in deze oversteek goedheid zit voor de moslims en voor de islam. Laat mij deze oversteek dan maken. En laat de zee dan weer rustig worden. En als er geen goedheid in zit voor de moslims en de islam. Laat ons dan weer terugkeren naar Waar we vandaan zijn gekomen. En de zee werd op dat moment stil. Kijk naar de band. De Yusuf ibn Tashfin, Rahimahullah. Heeft met Allah subhanahu wa ta'ala. Zijn hart is verbonden met Allah. Zodanig dat hij op deze manier kan communiceren met Allah. En direct antwoord krijgt van Allah. Hij komt aan in Al-Andalus. En hij wordt verwelkomd door de Umara. Door de leiders van de muluk Tawaf. En hij trekt naar het noorden van Al-Andalus. Op de grens met het koninkrijk van Alfonso. Qishtala. Hij trekt naar het noorden. En onderweg van Zuid-Andalus. Ja, niet van Zuid-Spanje. Naar het noorden van Spanje. Zien de inwoners van de Andalus. Yusuf ibn Tashfin En ze zien het leger van Yusuf ibn Tashfin. En de mensen die tientallen jaren gewend waren. Om Jizya te betalen. En tientallen jaren lang gewend waren. Om te leven in vernedering. Die zien nu. <coughs> die zien nu dat, dat er iemand uit... De woestijnen van Marokko moeten komen om hen te redden. En ze raken geïnspireerd door Yusuf ibn Tashfin. En ze raken geïnspireerd door het leger van Yusuf ibn Tashfin. En ze zien in Yusuf ibn Tashfin een voorbeeld van hoe een leider zou moeten zijn. Het voorbeeld van een mujahid met, met, met izzah. Eindelijk iemand die bereid is om de kruisvaders een veeg in de pan te geven. Weten jullie nog dat de bevolking van As Sham, Salahuddin al ayyubi vroeg alsjeblieft om te komen en de leiderschap over te nemen? Hoe de moslims in Shem zich toen voelden. Zo zouden de mensen van Al-Andalus op die dag zich gevoeld hebben. Toen zij zagen Yusuf ibn Tashfin, En toen zij zagen het leger van Yusuf ibn Tashfin, En zij raakten geïnspireerd. En wat doen ze? Ze sluiten zich aan bij het leger van Yusuf ibn Tashfin. Dus ondanks het feit dat hij gekomen is met 7000 man... Mensen in El Andalus sluiten zich de een naar de ander. Omdat ze in Yusuf een voorbeeld zien. En dat is hoe mensen ook moeten zijn. Een voorbeeld moet praktisch zijn. Niet alleen maar woorden met de mond. Een je moet als je wil, mensen wil bewegen eigenlijk tot, tot actie. Dan moet jij het voorbeeld zijn. Net zoals Khalid Ibn walid weet je nog twee weken geleden. Toen we het hadden over Khalid dat geen enkele veldslag begon. Totdat zijn zwaard uit het schede was gehaald. En totdat hij die de eerste klap werd uit uitgedeeld. Dit is hoe je mensen in beweging krijgt. Niet met alleen woorden. En Yusuf ibn Tashfin. Ze kwamen aan. Op de grens van Kishtala. En het leger van Yusuf ibn Tashfin Was uiteindelijk uitgebreid tot 30.000. Subhanallah. 23.000 van de Andalusieen hadden zich tijdens die tocht van Jozef Ibn Tashfin aangesloten bij zijn leger en, en ja, die angst voor de kruisvaders die zij jaren hebben gehad en die vernedering was in één klap eigenlijk verdwenen omdat ze in hem het goede voorbeeld zagen en Jozef Ibn Tashfin komt aan op de grens van Christelle en hier zou hij Alfonso en zijn kruisvaders leger ontmoeten in een veldslag die de geschiedenis zou ingaan als de slag van Zalataf al Wederom een slag van het kaliber van Yarmouk en Hittin. Waar we de afgelopen weken over gesproken hebben. Een beslissende slag. Waarover de geleerden gezegd hebben. Dat waren het niet. Was de slag van Al-Zalaka niet geweest. Dan was de islam al 400 jaar eerder uit Al-Andalus verdwenen. Yani de geleerden zeggen. Door de slag van Al-Zalaka. Heeft de islam nog 400 jaar kunnen bestaan in Al-Andalus. En Alfonso had ook een leger gemobiliseerd. Een leger van 60.000 man. Het minste wat over zijn leger gezegd wordt is 60.000 man. Laten we van het minste uitgaan, is nog steeds het dubbele van de moslims. En hij heeft hulp gezocht bij alle Europese landen. Bij Frankrijk, bij Duitsland, bij Italië, bij Engeland. En het was een kruisvaderscampagne zoals we die van vandaag kennen. 36 ja. landen in Afghanistan. Een kruisvaderscampagne à la Alfonso. Kruisvaders schieten elkaar altijd te hulp als de vijand de islam is. En de paus speelde ook een grote rol. Hij beloofde namelijk iedereen dat ze vergeven zouden worden voor hun zonde als ze deelnamen aan de kruistocht. Net zoals paus Urbanus een paar eeuwen eerder gedaan had, de mensen die vertrokken naar Philistine om de moslims daar af te slachten. In de waan dat ze zouden vergeven worden voor hun zonde. En Alfonso staat aan het hoofd van dit leger. En hij heeft zijn priesters meegenomen. En die dragen de grote kruizen en de kruizen op hun nekken. En het is niet een kruisvaderscampagne puurzaam. En Alfonso zegt, kijk naar de arrogantie van Alfonso. Hij zegt, met dit leger zal ik de mensen, de djinn en de malaïka in de sama, de engelen in de hemel, bestrijden. En ik zal Mohammed, salallahu alayhi wa sallam... En zijn volgelingen bestrijden. Kijk naar de arrogantie en kijk naar wat voor een uitspraak hij. Eh, waartoe hij in staat is. En Yusuf ibn Tashfin stuurt Alfonso aan de vooravond van de zallag. aan de vooravond van de slag, stuurt hij hem een brief. En hij zegt tegen hem: Wij hebben gehoord, niet yani Wij, Mobabitien, wij hebben gehoord. dat jij altijd dua deed. en dat jij hoopte dat jij boten zou hebben. zodat je naar ons toe zou kunnen komen in Marokko. en zodat je ons zou kunnen bevechten. Dat hebben wij gehoord, dat jij dat deed. Jij Alfonso, om zichzelf flink te houden. En om zichzelf om een beetje, ja, niet, euh, Zichzelf als een echte koning voor te doen. Zei hij altijd tegen zijn ministers en tegen zijn mensen. Had ik maar boten. Dan was ik naar Marokko gegaan. En dan was ik Yusuf ibn Tashfin. Had ik hem daar bevocht op zijn land. Yusuf ibn Tashfin zegt tegen hem. In deze brief. Maak je geen zorgen. Ik ben naar jou toegekomen. Je hoeft geen boten meer te hebben. Ik ben naar jou toegekomen. En hij zegt. En je zult zien wat het resultaat van jouw dua zal zijn. Met andere woorden, jij deed dua bij Allah. Dat je boten zou hebben. Ik ben gekomen en je zult zien wat het resultaat van jouw dua is. Ja, yani, je wacht maar af. Dan ga je zien wat jouw dua jou gaat opleveren. En de brief gaat verder. Want Yusuf ibn Tashfin. Doet wat elke moslimleider met izzah doet: Hij doet. Wat Khalid ibn al-Walid deed als hij brieven stuurde naar de koningen van Perzië of de heersers van Byzantium. Hij doet precies hetzelfde, want hij is in de voetstappen getreden van Khalid ibn al-Walid. Hij zegt, ja Alfonso, ik geef je drie keuzes. Of de islam. Of Jizya in staat van onderdanigheid. Of het zwaar. Kijk naar nou wat een Izzah. Jizya werd betaald door de moslims aan Alfonso. En een paar weken later krijgt Alfonso een brief. Waarin hij drie keuzes gesteld krijgt. Of hij accepteert de islam. Of de Jizya. Of het zwaar. En Alfonso stuurt een brief terug. Zeggende. Inni qad al hak. Fama radduka ala Hij zegt. Ik heb oorlog gekozen. Wat is jouw antwoord daarop? En Yusuf ibn Tashfin zegt. El jawabu. Hij zegt: Het antwoord van mij hierop is wat jij gaat zien met je ogen, niet wat jij gaat horen met je oor. Met andere woorden, mijn antwoord hierop zul je morgen op het slagveld zien. Ik ga niet een antwoord terugschrijven, ik ga met jou dit doen, ik ga met jou dat doen, ik ga met jou dat doen. Morgen op het slagveld zie je wat mijn antwoord zal zijn. En Alfonso stuurt een brief terug nee sorry uh, en dan doet Alfonso iets wat eigenlijk kenmerkend is voor de persoonlijkheid van de kruisvader en hoe vaker je over kruisvaders praat hoe beter je in staat zult zijn om je vinger te leggen op de persoonlijkheid van de kruisvader want dat is een, ja, een persoonlijkheid apart hij doet iets wat kenmerkend is voor een kruisvader iets wat typisch bij de vijanden van islam thuis wordt hij zegt, hij stuurt een brief en hij zegt tegen Yusuf Ibn Tashvi hij zegt morgen is het vrijdag dat is jullie feestdag en wij hebben zoveel respect voor jullie feestdagen. Dat wij niet willen vechten op vrijdag. En zaterdag is de feestdag van de joden. En wij hebben joden in ons leger, Dus we willen niet vechten op zaterdag. En zondag natuurlijk is feestdag van de christenen. En dat zijn wij. En we willen niet vechten op onze feestdag. Dus weet je wat? We stellen de strijd uit. Drie dagen later. Maandag treffen we elkaar op zelag. Op het slagjaar van zelag. Joseph Ibn Tashvi is natuurlijk... Niet zomaar een leider, het is een kundige leider. En hij weet, hij is niet alleen verstand van oorlog voeren, hij leest ook de Koran. En hij weet dat Allah subhanahu wa ta'ala zegt over deze mensen. Is het niet zo dat als zij elke keer dat zij een verbond aangaan, zegt Allah... Dat een gedeelte van hen dat verbond verbreekt. Yusuf ibn Tashfin weet dat hij hier te maken heeft met mensen. Die zelfs in staat zijn om te liegen over Allah. Wat denk je dat zij met de mens kunnen doen? Dat ze niet kunnen liegen en hun verbonden niet kunnen breken. Dus hij prepareert zijn leger. En hij houdt zijn leger paraat voor de strijd op vrijdagochtend. En in de nacht van donderdag op vrijdag. Krijgt een van de geleerden die aanwezig is. In Zalata. Een van de grote geleerden. Ibn Rumayla krijgt een droom. En in die droom ziet hij de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En de profeet sallallahu alayhi wasallam) zegt tegen hem. Ya ibn Rumayla. Innakum wa innakamulaqina. Hij zegt tegen hem. Ya ibn Jullie zullen overwinnen. En jij zult ons morgen on treffen, uh, ontmoeten. Jij zult ons morgen uh, treffen. Ja, hij krijgt hier het nieuws van de profeet sallallahu alayhi wa Want we weten dat als de profeet verschijnt in een droom, dat Shaitan zich niet kan voordoen als de profeet. Dus het is echt de profeet sallallahu alayhi wa En hij krijgt hier het nieuws van hem. Dat en het leger zal overwinnen. En Ibn Rumayla zal sterven als martelaar. En zal de profeet sallallahu alayhi wa ontmoeten en ze weten nu zeker dat Alfonso zal aanvallen op vrijdag want er werd tegen hem gezegd morgenochtend zul je ons ja en die ontmoeten betekent Alfonso gaat morgen uh, aanvallen en de strijd zal morgenochtend beginnen en Jozef Ibn Tashfi geeft opdracht aan het leger om één Sora te reciteren uit de Koran welke sura? soora tul anfa die onze broeder zojuist met een prachtige stem heeft voorgedragen soora tul anfa de, net zoals Khalid ibn al-Walid de opdracht geeft, weet je nog een paar weken geleden. Toen hij opdracht gaf, in El Yarmouk, om Surat al-Enver te reciteren. Want Surat al-Enver is de sura van Jihad. Is de surah van de glorieuze overwinning van Ghazwat Badr. En dus de mensen begonnen Zorat en Vel te reciteren en ibn Tashfin ging zelf langs de divisies om de mensen te motiveren en om de mensen te herinneren aan het martelaarschap en te herinneren aan de geweldige overwinning die zij binnen konden halen. Let wel, dit is Jozef Ibn Tashfi, de leider van een derde van Afrika. Een koninkrijk wat ongeëvenaard was in zijn tijd. Er was geen zelfs de Ghilafa, el Abbazia, yani het grote Abbasidische galifaat uh, stelde niks voor in die tijd. Dawlat al-Morabitin was het sterkste land. Op het gezicht van de aarde in die tijd. En hij, de leider daarvan. Stond met zijn voeten in de modder. De soldaten te prepareren. En de soldaten te motiveren. En op vrijdagochtend. Doet Alfonso. Wat je van een kruisvader mag verwachten. Hij verbreekt zijn afspraak. En hij komt zijn beloften niet na. En hij valt de moslims aan. En dit is de assel bij de kruisvaders. Dit is de assel bij de kruisvaders. Het verbreken van verbonden. Ja, yani, denk maar niet dat de conventie van Geneve wat voorstelt want die wordt met hetzelfde gemak als die is opgesteld wordt die weer yani, verbroken als het uitkomt dus dit is de assel als het gaat om de kruisvaders. en Yusuf Ibn Tashvim yani, het is nu vrijdagochtend het leger, yani, de veldslag gaat beginnen en Yusuf Ibn Tashvim heeft zijn leger opgedeeld in drie delen eerste deel van 15.000 soldaten Staat aan de frontlinie. Leider, Al-Mu'tamid al-Allah ibn Abbad, Weet je nog, degene die Jizya betaalde en de kruisvaders om hulp vroeg? Kijk hoe hij veranderd is. At-Tarbiya, ja, yani die opvoeding in het veld van jihad. Dit is wat het met mensen doet. En hij staat aan het hoofd van een bataljon van 15.000 soldaten in de frontlinie. Tweede deel van de leger bestaat uit 11.000 soldaten. Aan het hoofd ervan, Yusuf ibn Tashfi. Maar ze staan niet op de slag zelf, ze staan ver. Waar ze niet zichtbaar zijn op, op de slag. En het tweede, een bataljon van 4000 man. Van de best getrainde ruiters. Soedanese rijders, ruiters. Ruiters met, met, met speciale wapens uit India. En speciale lange speren. Die staan nog verder van het slagveld uit. Ja, en die komen pas als het echte werk moet gebeuren. Wat wil Yusuf Ibn Tashfin? Hij wil dat de kruisvaders in één keer met al hun kracht aanvallen. En dat de 15.000 moslims onder leiding van Al-Muhtamid Allah de eerste klappen opvangen en dat ze elkaar gaan uitputten. Dus dat de kruisvaders alles geven wat ze hebben en dat ze dan uitgeput, raak, uh, uitgeput raken en dat Yusuf ibn Tasfin dan met zijn 11.000 komt verse soldaten die dan een genadeklap gaan uitdelen aan de kruisvaders. Precies, dit is eigenlijk een van de strategieën die Khalid ibn al-Walid heeft gehanteerd in Perzië. Dus Yusuf ibn Tashfin is een man van geschiedenis, een man die lessen trekt uit de geschiedenis. En in Mu'atamid al Allah... Vocht, en hij vocht als een leeuw. En er wordt gezegd dat er drie paarden zijn gesneuveld onder hem. Drie paarden, ja, yani de, de woestheid van een paard. Een paard kwam zelfs eerder om dan Al-Mu'tamid al-Allah. En toen na Salat al-Asr. Dus je moet voorstellen, zo'n veldslag begint na Al-Fajr. Want het moet licht zijn. Dus de veldslag heeft plaatsgevonden van al tot. Uh, sorry, van Fajr tot al -Asr. En Al-Mu'tamid met zijn 15.000 hebben van Al-Fajr tot Al-Asr gevochten. De anderen waren op de uitkijk, hebben niks gedaan. En na laatste kwam het bataljon van Yosef Ibn Tashfin. 11.000, ja, die verse, goed getrainde soldaten uit de woestijnen van Marokko. Die kwamen en die, ...en een deel daarvan... ...dat werd ook opgedeeld... ...een deel daarvan sloot zich aan bij de muad, al Allah ...aan de frontlinie... ...en een deel daarvan keerde om het kruisvadersleger heen... ...naar de tentenkampen van de kruisvaders... ...en ze staken de tenten in brand... ...en waarom staken ze ze in brand? Om de kruisvaders het idee te geven... ...dat ze omsingeld waren... ...en zodat de moraal volledig kapot zou gaan... ...want de kruisvader zolang hij kan vluchten... Wil die vechten? Als het vluchten niet meer kan, dan raakt, breekt zijn moraal, want hij wil niet dood. Want er is voor hem niks om naartoe te gaan na de dood. Dus hij wil niet dood. Dus als hij ziet dat hij omsingeld is, dan gaat het moraal kapot. En dat is wat Yusuf Ibn Tashfin wou. En Yusuf Ibn Tashfin gaf. De eerste klap die hij met zijn 11.000 man gaf, heeft het leven gekost aan 10.000 kruisvaarders. De eerste klap, en daarna kwamen nog tweede en derde en vierde, et cetera. En dan vlak voor Maghrib, dus vlak voor zonsondergang, geeft Yusuf ibn Tashfin opdracht aan de 4000 goed getrainde, behendige Soedanese soldaten. met hun Indische zwaarden en hun lange speren om aan te vallen. Ja, en die, nadat die kruisvaders al een hele dag op hebben zitten. en uitgeput zijn en omsingeld zijn. komen de 4000 beste ruiters nog even hun werk doen. En de slag van de Zalak, beste moslims, heeft het leven gekost. Aan 55.550 kruisvaart. 55.550. Hoeveel zijn er over? 450. 450 van de 60.000 zijn overgebleven. En zijn gevlucht. Onder hen Alfonso VI. En hij was eens geen been kwijtgeraakt in die slag. En onderweg dat zij vluchten van Zalata naar huis. Zijn nog eens 350 man gesneuveld. Dus ze kwamen thuis aan met 100. Man, van de 60.000 soldaten. En zalaka, beste moslims, is een slag om niet te vergeten. Een slag, zoals we gezegd hebben, waardoor de islam nog vier eeuwen kon bestaan in El Endelus. En waarom wordt de slag zo genoemd? Zalaka, dat woordje komt van in zalaka yen Dat betekent uitglijden. En zalaka is de excessieve vorm van het werkwoord. Ja, niet veelvuldig uitglijden. En het wordt zo genoemd omdat de slag, yani, de, het slagveld lag vol met bloed. En het was een rotsachtige omgeving. En dus de soldaten en de paarden gleden veelvuldig uit. En daarom werd het el-Zalata genoemd. En zo heeft Yusuf ibn Tashfin de slag van de Zalata gewonnen. En de moslims in el-Andalus gered van de ondergang. En beste moslims, Yusuf ibn Tashfin, op dit punt in zijn leven, op het punt dat hij Mauki'at al-Zallaqa leidde en dat hij overwon, was hij 79 jaar. 79 jaar was hij. En toch in jihad. En toch op een paard met een zwaard. Allahu En hij keerde terug naar huis. En een van de zaken die zijn grootheid bewijzen, was het feit dat hij alle oorlogsbuit achterliet voor de mensen van Enders. Ja, yani en Yusuf ibn Tashfin is niet gekomen voor wereldse zaken, is niet gekomen voor al-Ghanima. Hij liet alles achter voor de mensen van Enders. En hij is gekomen voor de tevredenheid van Allah. En inshallah ta'ala heeft hij die tevredenheid ook bereikt. En hiermee beste moslims zijn wij aan het einde gekomen. Van deze driedelige serie van de helden van islam. We hebben gesproken over drie helden. Sommige van jullie hebben ze misschien alle drie meegemaakt. We kunnen spreken over honderden of duizenden. Want die zijn voorradig in de islam. Wat ik hoop is dat we iets hebben kunnen leren. Van deze helden. En wat ik hoop is dat we onszelf kunnen modelleren. Aan deze helden. En dat het onze voorbeelden zullen zijn, inshallah, in het leven. Tijdens deze serie heb ik min of meer de belofte gedaan of de toezegging gedaan eigenlijk dat er meerdere series zullen volgen. En inshallah, ik hoop dat Allah ons in de gelegenheid stelt om dit te kunnen doen voor de nabije toekomst. En ik hoop dat het geaccepteerd wordt. Maar we willen ook, inshallah, wat input van jullie hebben. Dus wat zijn eigenlijk de periodes in de geschiedenis die jullie, waar jullie meer over willen weten? Of wat zijn de helden van islam waar jullie meer over willen weten? Uh, of wat zijn de gebeurtenissen in de islamitische geschiedenis? Die belangrijk zijn om over te spreken en waar we ook lessen uit kunnen trekken voor onze huidige uh, periode. Dus jullie mogen inshallah die input uh, geven op welke manier je dat ook aanstaat. En nog, uh, tot slot wil ik nog één ding zeggen tegen de zusters. De afgelopen weken hebben wij gesproken over helden in islam. En sommige van de zusters hebben, zijn daarbij geweest, sommige misschien alle drie, Allahu A'lam. Maar we hebben gesproken over mannen. En voor hetzelfde geld hadden we kunnen kiezen voor drie vrouwen. Want die zijn ook voorradig in islam. En sommige van hen zijn ook aan bod gekomen. Weet je nog, Gawla bint al Azwa? En misschien dat dit een onderwerp is, ja, niet. waar vrouwen niet heel veel mee hebben. Misschien dat het een onderwerp is of de details van de onderwerpen, ja, die jihad en zwaarden en heldendaden. En stoere brieven die geschreven worden naar koningen. Van... Misschien zijn dit onderwerpen waar zusters. niet per se, zeg maar, wat mee hebben. Maar toch wil ik tegen ze zeggen. dat aan de basis van elke held. een vrouw heeft gestaan. De ontwikkeling van elke held is begonnen in de schoot van een vrouw. En de eerste heldendaden van elke held zijn hem met de paplepel ingegoten door de moeder. En zijn moeder heeft in grote mate bepaald wat de koers van zijn leven uiteindelijk zou worden. Dus onderschat daarom niet, beste zuster, de rol die jij kan spelen in de umma. Als jullie jullie verantwoordelijkheid nemen tegenover Allah... En tegenover jullie echtgenoten. En tegenover jullie gemeenschappen. Dan zullen er onder jullie kinderen inshallah ta'ala. Een Khalid ibn al-Walid. Of een Salah Of een Yusuf ibn al-Tashvien zijn insha'Allah. Wajjezakumullahu khayran. Waakhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin Wa subhanakallahu mou bihamdika. En ashadu la ilaha illa ant. nastaghfiruka Wa natubu ilayk.